Welkom bij Inspiratieradio. Wij zijn Mario van der Linden en Richard Buitennek. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Aangevuld met inspirerende muziek. De techniek wordt vanavond verzorgd door Rob Spruit. Nou, we hebben vanavond de gast Carmen de Haan. Welkom, Carmen. Dankjewel. Wereldberoemd in heel regio Kennemerland, mag ik wel zeggen. <laughs> en, uh, nou, ja. en ook wel heel Nederland. Nou, ja. ja. Leuk uitgedrukt. Ja, we doen ons best. Ja. ja, we doen ons best. Nou, ze werkt al meer dan twintig jaar als vernieuwend denker en communicatietraining in de regio. En haar motto is het meervoud van lef is leven. Nou, helemaal mee eens. Dat uh, motto heb ik zelf ook. En ze vindt het uh, leven heel eenvoudig. Nou, ja. ik, we hopen vanavond te horen hoe dat gaat. En dan kunnen ja. we allemaal dat uh, volgen. Je doet het gewoon en ga de uitdaging van het leven me aan. En ze komt ja. uit uh, Haarlem. Nou, onderwerpen die we vanavond aan bod komen, laten komen, is wat is vernieuwend denken? Positief denken versus gezond denken. Waarom mensen in de knoop raken met zichzelf. De ongekende kracht waarover ieder mens beschikt. De idealen van karma daan en wie is en wat doet karma daan? Wil je daar nog wat aan toevoegen, Carmen? Nee, je hebt zo mooi uitgelegd. Dat, uh... Prima. Zullen we eerst maar eens even lekker naar muziek gaan luisteren? Helemaal goed. En dan gaan we naar de muziek luisteren wat jij te zeggen hebt. We gaan uh, naar het enige echte non-dualistische nummer... wat er volgens mij echt is. En dat is John Lennon met Imagine. terug uh, luisteraars. Welkom bij Inspiratie Radio. Nou, was dat non-dualistisch of niet non-dualistisch van John Lennon? Vanavond hebben we als gast Carmen de Haan en zij is vernieuwend denker en communicatietrainer. En we gaan het dit blok hebben over wat is vernieuwend denker? Um, ja, je bent een vernieuwend denker, Carmen. Ja. Ik heb, uh, dat ben ik nog nooit tegengekomen, iemand die dat van zichzelf zegt. Dus ik ben heel benieuwd. Wat maakt jou een vernieuwend denker? Nou, vernieuwend denken, het, het, uh, het woord zelf, dat heb ik op een gegeven moment zelf bedacht. Omdat ik, ik wilde weg van de, de New Age-achtige dingen. En, uh, en ook wat er in Amerika uh, noemden ze het ook New Thought. En uh, toen dacht ik, dat is het voor mij niet helemaal. Het is je gedachten bewust worden hoe je denkt... En dan de, de kracht hebben en ook de, het inzicht hebben... hoe je je eigen gedachten telkens weer opnieuw kunt vernieuwen. Want je hebt natuurlijk allemaal patronen. Maar die patronen zijn vaak ter verbetering vatbaar. En uh, als je die patronen uh, weet hoe je ze kunt vernieuwen... dat noem ik vernieuwend denken. Hmm. En eigenlijk is de rode draad in, in vernieuwend denken... is dat je uh, leert stapje voor stapje verantwoording te nemen... Dat elke gedachte een gevolg voor je heeft. Dus dat gedachtenkrachten zijn, dat ze een gevolg voor je hebben. En uh, dat, het, dat het heel. Um goed is om te weten dat als de gevolgen je niet aanstaan... dus uh, het gaat niet lekker in je leven... of je botst tegen allerlei uh, rariteiten aan... van, van eenvoudige kritiek tot, tot grote conflicten... of gewoon niet lekker in je vel... dat dat te maken heeft met wellicht de patronen waarmee je denkt... en nou, vernieuwend denken nodigt je dus uit... om uh, de eerste stappen te zetten om uh, dat te gaan wijzigen. En ik hoor je eigenlijk twee dingen zeggen. Aan de ene kant zeg je van nou, we hebben allemaal patronen. Uh, het is goed om die uh, los te laten. Hè, dat is één. ene, want die patronen brengen je vaak niet heel veel. Nee. En de andere kant is, geef je ook een soort richting... in welke kant mensen dan op kunnen. Ja. En dat is ja. namelijk... Uh, nou, toch wel een stukje richting persoonlijke ontwikkeling, hoort je zeggen. Ja, maar het ja. is wel gebaseerd. Uh, het is, in eerste instantie is het, is het gebaseerd op een boek wat heel veel mensen kennen. Uh, wat al, al behoorlijk oud is. En dat is het boek van Louise Hay hm. Je kunt je leven helen. Dat is een soort basis. Ik, ik gebruik dat heel kort. Uh, uh, en ik ben zeker geen persoonsvereerder. Maar wat ik zelf vind, is dat deze Amerikaanse vrouw... waar uh, dat boek, je kunt je leven helen... al oh, meer dan 100 miljoen exemplaren wereldwijd Zo. verkocht zijn... en elk jaar weer opnieuw herdrukt worden... Uh, dat zij in staat is geweest om in een ogenschijnlijk dun... en zeer hanteerbaar ja. boek... Ja, je, je hoeft nog niet eens de lagere school vooraf gemaakt te hebben... maar je snapt het. Ja. Of universitaire opleiding, snap je het ook... Dus en, en daarom vind ik dat een uitstekende start. En uh, het misschien, mooie Misschien is, even goed ja? om uit te leggen. Louise hees, denk ik, misschien de eerste... of in ieder geval de eerste die het massaal heeft neergezet... Uh, een link tussen het psychische en het, het uh, lichamelijke. Hè? Dus het, het psychosomatische. Ja. Die heeft zij helemaal ja. uitgeschreven in die zin... dat als je ergens last van hebt... vaak ergens in je buik of in je waar ja. dan ook... dan kan ze zeggen, oké, okay, dan heb je waarschijnlijk dat en dat en dat... Ja, uh, ja, ja zelf, zelf denk ik altijd van dat komt pas halverwege. In eerste instantie maakt zij je er heel erg op patent uh, dat, uh, dat je zelf de, uh, de, de zaaier bent van je gedachten. Mm. En dat zaaien oogsten tot gevolg heeft. En dat je ten alle tijden ondersteund wordt door, uh, noem het het universum, dus alles wat je eruit gooit... krijg je op een of andere manier weer naar je terug. Dus het begint eigenlijk... met je zelfbeeld te veranderen... naar een beter zelfbeeld. En dan van lieverlei word je eigenlijk zo... die, die richting opgeduwd van... dat het heel goed mogelijk is... dat gedachten ook de veroorzakers kunnen zijn... van allerlei lichamelijke ongemakken. En daar hanteert zij weer voor... een hele diepgaande filosofie. En dat is de Science of Mind. Dat is ook haar studie geweest. En... Dat is ook daar waarom ik het altijd, haar naam ook even vermeld. Omdat de Science of Mind is ook een van mijn uh, uh, de, ja, grote passies. Hè. En Science of Mind staat dus als je het vertaalt voor wetenschap van het denken. En dat is de organisatie daarvan, zit in Amerika. En het is, uh, ze hebben geen leden. Het is helemaal absoluut dogmavrij. En het wordt gesteund door uh, nou. Duizenden en duizenden vrijwilligers. Over de hele wereld. Nou, en ik heb de eer om het in Nederland uh, een beetje te mogen duwen. Oké, okay, een soort vertegenwoordiger in Nederland. Ja, dus dit het is eigenlijk een combinatie. Dat vernieuwend denken valt als een puzzelstukje zo in elkaar. Het begon met Louis Zee En het eindigt min of meer bij de diepere filosofie. Dus je kan er veel kanten mee op. Is, er, is het een soort doemdenken? Wij dat, zoals wij dat zo zeggen. Um, Zoals Een beetje negatief le denken waar je, waar je dan mee om moet gaan. Nou ja, veel mensen die hebben het niet in de gaten dat ze het doen. En, uh, en dat ze regelmatig zich betappen op uh, dat ze iets moeilijk vinden. Of uh, uh, dat het weer regent. Of uh, uh, dat ze het toch niet zo leuk hebben op hun baan. Uh, of in hun werk of wat dan ook. En, en ze zijn niet bewust van dat al die prikkels uh, leiden tot uh, ja, niet lekker in je vel zitten. Hè? En, uh, dus, maar ik, ik denk wel dat de mensen steeds bewuster worden. Uh, ik merk het ook. Ik merk het erg. Dat, uh, dat steeds meer mensen, ook waar je het helemaal niet van verwacht... ineens komen met uh, zo'n boek als The Secret of zo. En uh, nou, het, het, is dat allemaal een beetje populair, erg populair... Ja, maar het is kant. wel vaak een opsnap, hè? Het is een opstap. Als mensen al zoiets uh, zien op een dvd. Of ze, of ze lezen zo'n zo heel populair boek. Uh, dan, dat ze dan toch verder gaan denken. En zich afvragen. Hoe zit het dan bij mij? Net zoals het uh, boek uh, Niet Morgen Maar Nu. Het allereerste boek van Wendaya. Ja. Dat ja. Ja. Ja. Is, uh, is een uh, stap voor mij geweest. Dus oh, ja. Is al, ja, al prachtig. heel lang geleden. Maar ja, toevallig, ik, ik las dat op jouw site. en dacht ik, hé. Hey, ja. Dat is voor mij ja. ook een... Uh, ja. Ja. Een hele verandering. Ja, het is ook voor heel veel mensen een opstap geweest. Ja. En dat is hetzelfde als met dit. Ja. Uh, dus het, we hebben allemaal iets nodig. Waardoor we geraakt worden. En dan gaat het balletje rollen. Uh, en uh, en da dan, dan is het maar aan hoe snel gaat het balletje rollen. Hè? Soms hebben we nog een paar flinke tikken nodig. Voordat ja. we echt wakker worden. Maar mm. gelukkig is het wel zo. Dat als je eenmaal over die drempel stapt. En je begint je daarvoor te interesseren. Ja. Dat je dan wel verkocht bent. Nou... Uh, ja, ik, ik denk het ook. Ik, uh, wat, ik, wat ik veel hoor, en zo is het ook bij mij gebeurd... dat ik uh, op een gegeven moment in een situatie zat... en die was zo hachelijk... en ik zat zo knel in, in allerlei structuren... dat ik dat de, de knapte, als het ware, iets... en toen was ik 35... Uh, er knapte iets in me. En, uh, en toen wist ik heel zeker wat ik niet meer wilde. Maar ik wist niet wat ik wel wilde. En achteraf weet ik dat dat het moment is uh, geweest van wakker worden. Dus als er nu een cliënt bij me komt. En die heel zeker weet wat ze niet meer willen. Hij of zij. Dan zeg ik de groot applaus. Want als je weet wat je niet wilt. Dan gaan we samen zoeken naar wat wel mogelijk is voor je. Waarbij, waarbij ik denk dat mensen meer... Vaker weten wat ze niet willen dan wat ze wel willen. Ja, maar dat is al fantastisch. Ja. Want dan kan je er dus afstand van nemen. Ja. ja. ja. En, en hoe lang is dat geleden voor jou? Ja, ik werd wakker uh, toen ik uh, een beetje 35 uh, werd. En ik, ik ben nu 61, voor 62. Ja. Oké. Okay. Nou, we hebben nog een kans. <laughs> we gaan even naar muziek. Oké. Okay. En in het volgende blok gaan we het hebben over positief denken versus gezond denken. Volgens mij is dat hetzelfde, maar we horen graag ja. uh, jouw verhaal uh, daarbij. Okay. We gaan nu uh, luisteren naar een mantra. Ik denk, nou weet je, we gooien er eens een mantra in. We zijn tenslotte in een spiritueel programma. En die is, uh, mantra is van Henry Marshall en de Place of Family. Die is toevallig vorig jaar nog geweest uh, hier in het uh, jeugdhuis achter de kerk. En uh, deze mantra die betekent voor nobele rijkdom. En uh, voor voorspoed en overvloed in alles. Nou letterlijk betekent het gegroet, godinnenkracht van de overvloed. En een leuk detail is misschien uh, dat u, uh, als u goed luistert, mij ook nog hoort zingen. Als u met volle borst heeft meegezongen, dan komt de nobele rijkdom, de voorspoed en de overvloed en alles u, vanzelf uw kant op. Dus ik zou zeggen, nou, wees bewust van, het, van de komende tijd. Um, nou, Carmen. We gaan het hebben over positief denken versus gezond denken. En um, ja, toen zei ik uh, voor de muziek van. Uh, volgens mij is dat hetzelfde. Nee. Uh, nee dat is niet helemaal nee, hetzelfde. Da daarom wil ik ook heel graag hier iets over zeggen. Uh, er zijn heel veel mensen die, die hebben het idee van... als ik nu maar positief denk, dan uh, gaat het goed. En die kopen boeken over positivisme. En, maar wat nou een kenmerk is van die, dat, dat soort uh, invalshoeken... is dat mensen zo'n heel hoog chakra uh, gehad te krijgen. Nee. Het is alsof je... Uh, misschien wel niet met zoveel woorden... maar alsof je jezelf verbiedt... Uh, dat je niet meer negatief mag denken. En dat is een hele okay. grote vergissing. Oh, ja. ook een hele grote ik ben grote blij vergissing. dat je dat inbrengt, ja. Dus het, ik zeg altijd... als je positief denkt... dan klim je op een roze wolk... en je kan ja. ontzettend hard naar beneden kledderen. En, en ik ben een enorme voorstander... om dat woord te veranderen... en te kiezen voor gezonde gedachten. Omdat gezonde gedachten helpen je vooruit. Uh, daarbij is het, is het ook belangrijk... dat als je... Uh, gezond denkt dan mag je dus dan, dan heb je, geef je jezelf ook toestemming dat er ook doemdenkgedachtes kunnen zijn een mens kan namelijk niet zonder het een of zonder het ander we zouden niet kunnen denken als we niet de tegenkant hebben He? en, en, uh, dus veel mensen die heel krampachtig dan hun best gaan doen om oh dat mag ik niet denken ik, ik uh, uh, moet nu iets heel, heel moois gaan denken laat ik maar ja. denken aan de zon schijnt terwijl het een verschrikkelijk of zo. En uh, nou ja, dan denk ik dat je zelf uh, giga om de tuin zit te leiden. Het, het is veel meer zaak dat je accepteert dat er nou eenmaal negatieve of doemdenk gedachten zijn, en dat je je afvraagt waar je in wilt investeren. En dan kom ik op uh, Krishna Murti, Misschien zegt veel luisteraars dat wel wat. Uh, een fantastische uh, ja, leraar uh, geweest, Indiase leraar. En Krishna Moorthy zei altijd... durf op het slappe koord. Dus, dus durf de balans te houden... tussen gezond denken... en tussen je... je remmende gedachten. Dus meer de doemdenkgedachtes. Als je, als je de balans weet te houden... Dan ben, je in, dan, dan ben je in evenwicht. En dan heb je veel meer het vermogen... om ook een keuze te kunnen maken. Van, van wil ik nu eigenlijk... in die trechter... negatieve spiraal blijven? Of wil ik liever investeren in de gezondere kant. En een gezonde kant kan ook zijn een hele neutrale gedachte. Ja, ik heb morgen een leuke dag. Een ja, nou, neutrale gedachte. Ja, dus mm -hmm. die, die, uh, maar ik waak altijd erg voor uh, het, het woord positief. Ja. En, uh, ik, ik hoor, wat ik eigenlijk een beetje hoor zeggen met andere woorden... Ah. is het is belangrijk dat je je eigen gedachten accepteert... Ja. En vanuit die acceptatie kun je er pas wat aan doen. Ja. En dat mag dus negatief zijn, gebruikt wordt woord maar even. Ja. Of het mag positief zijn. Ja. Maar beide, als je dat dus zeg maar bewust ja. bent en je accepteert het. Ja. Van daaruit kun je zeggen, oké, okay, hier sta ik en waar wil ik naartoe? Ja. En van daaruit kun je pas die weg gaan. Ja, ja Richard, negatieve, negatieve of belemmerende gedachten of hoe je het ook wil zeggen. Dat, zijn, dat is niet vies. Nee. Het, het, we doen het. En, eh, en zolang je dat doet, eh, omdat we niet anders kunnen... zolang we in dit lijf zitten en op deze aarde zijn... dan, dan kan je er beter mee... Om leren te gaan, dan dat je krampachtig gaat zoeken. En nu, wat, wat heb ik nu te doen? Ik, ik, wat ik zelf wel eens moeilijk vind, is. Zeker heb ik dat met spirituele mensen. Is dan, dan zeg je bijvoorbeeld iets negatiefs over de toekomst. He, van, nou ja, ik denk dat er maar vier mensen naar mijn workshop komen. Oh, dat mag je niet denken. En wat, wat, dan gebeurt het. En je, je hebt een hele veel gedachtekracht. En, uh, mm -hmm. en daar word ik dan wel het moe van. En ik denk, ja, weet je, ja. als ik dat denk, dan denk ik dat. Ja, dat kan en, me uh, voorstellen. Ja. Bedoel, ja. ik ga er wel proberen om er zes of acht van te maken. Ja. En dat vind ik vooral in die spirituele wereld wel eens lastig. Van, oh, ja, nou ja, sommige mag gewoon, zoveel niet. Zeg maar. Sommige mensen, die zich die, uh, dan heel erg, heel erg spiritueel noemen en, en die dat soort dingen zeggen. Uh, ja, daar denk ik ook van. van uh, uh, maar hoe, hoe zit dat dan? Weet je dan nog niet dat er een yin-yang is in ons denken? En dat we, hoe weet je wat donker is? Doordat je weet wat licht is. Een, een, een stroom uit een stekkertje krijg je door twee draadjes. Een positief en een negatief draadje. Haal één draadje weg en je hebt geen stroom. Nee. Maar zo zit het ook met alles wat we denken. Die, dat passeert die twee kanalen Dus je kan iets niet wegduwen. Dus op het moment dat, dat mensen de deur dichtslaan... Uh, negatieve gedachten, laten we noemen iets heel groots uh, uh, leven en dood er zijn met mij in de praktijk, er komen mensen met doodsangst ik respecteer dat, ik, ik snap het en, maar ik ga er eigenlijk een beetje aan voorbij. Omdat ik ze kan uitleggen dat het geen doodsangst is. Maar ze hebben de, de grens. Ze, ze hebben de deur dichtgeslagen. En ze integreren dood niet bij het leven. Dus eigenlijk hebben ze ja. levensangst. En, en als ik ze enigszins kan helpen om die levensangst weer. Weer, uh, om te draaien naar uh, spirit, naar het, het spannend. Het, het is één grote uitdaging, het leven. Dan accepteren ze vanzelfsprekend ook het, het feit dat we allemaal doodgaan. En, en ja, dan krijgen we weer uh, het slappe koord. Hè? Dan, mm -hmm. dan ga je uh, koord dansen. Ja, mensen hebben ze volgens mij uh, soms moeite mee dat wij in een, uh, een dualistische maatschappij, uh, een maatschappij, een dualistische wereld zitten. Hè? Het is altijd polariteit. Het zijn altijd ja, ja. twee polariteiten. Maar het je, kan is het, zo. je kan het plus min noemen. Je kan ja. het goed slecht noemen. Je kan het ja. man vrouw noemen. Je, ja. eh, jong oud. Maar er zijn ja. deze aarde, ja. Ja, de kern van de aarde, van deze schepping ja. is die polariteit. En daar ja. moeten we mee dealen. Ja. En er zijn te veel mensen denk ik op de aarde. Die veel polariteiten aan de ene kant helemaal wegdrukken. Ja. Ja. En alleen nog maar aan die andere kant gaan zitten. Ja. En wat er dus gebeurt is dat je eigenlijk weer... Zelf naar het midden trekt. Dus het ja. is een eindloze strijd. Ja, je kan hier. Je kan zomaar, als je er even verder over gaat doordenken, dan weet je dat elk conflict, al is het maar nog zo klein, ontstaat. Doordat mensen die grens trekken. Dus ze, ja. ze, ze, ze willen iets niet, dus ze verzetten zich. Hè? Terwijl als je iets integreert, hè? dus ik, ik hoop dat ik daar duidelijk in ben. Ja, integreer, je het integreert, Marjo, integreer. ja. Marjo nee, Maar dat is een dat beetje de bewaker ben, van de terminologie. Ik bedoel, nou integreren, ik denk dat mensen dat best wel ja, weten. En dat is iets wat je Je hebt moeite met je schoonmoeder. Maar je wil dat niet, want je wil een hele lieve schoondochter zijn. Maar zolang dat gevoel er is, mag dat gevoel bestaan. En zolang je dat bij jezelf accepteert, kan je gaan investeren in wat heb ik nodig om uh, een betere communicatie of hoe dan ook. En, en dan krijg je ook veel meer dat ja, bepaalde deuren voor je open gaan. Maar ik heb toch wel het idee, als je dus echt je heel naar voelt op zo'n dag en je gaat aan iets leuks denken, dat je je toch wel hmm. beter voelt. Even, ja. Even? Ja. Ja. Waarom even? Ja, omdat het, dat het, het gewicht van de, de remmende gedachten is, is vaak heel zwaar. Dus dan zou je eerst uit moeten zoeken waarom je je op die dag vervelend voelt. Um, <laughs> uh, nou, ik, ik ben niet zo graver. Het, het is, je, je kan gaan uitspitten waar komt nu die negatieve gedachte allemaal vandaan. Mm -hmm. ik, ik denk veel meer nou het is zo en nu. Ja? Dus, uh, maar dan kan je er niks mee. Nee, maar is het altijd nodig om het waarom te begrijpen? Ja, vind ik wel. Want dan ja. als, als je weet waarom het is, dan kan je er ook iets mee doen. Ja. Denk ik. Hey, dat vind ik een leuke. Zullen we dat volgende blok daar eens ja, mee beginnen? Ja, is goed. Want ik ja. zie jou denken. Ja, nee, ik, het is goed. En, uh, ik vind het mooi hoor, Mario. Ja. Want heel veel mensen uh, ja. Ja. vinden ja. dat. Maar uh, Carmen, je hebt uh, wat muziek uh, meegenomen... En we beginnen ja. eens met Stef Bos met het midden. Van ja, en, dit en, nummer. ja, omdat dat illustreert wat ik net verteld heb over die balans, dat koord. Dat dat het is dat midden van die polariteit. Oh, het is een geweldig nummer. Zo'n mooie stem, schitterend. Oké, okay. dan ja. nou, gaan lekker luisteren. Ik sta hier in het midden, de wereld om mij heen. De linkerkant is bloedeloos en de rechterkant van steen. Wat voor de ene liefde is, is voor de ander haat. Alsof wij zijn vergeten dat het midden nog bestaat. Er is geen kant te kiezen, ze maken ons wat wijs. Ze praten over zwart en wit, maar wijsheid is vaak grijs. De een sterft voor een god die de ander dood verklaart. Alsof wij zijn vergeten dat het midden nog bestaat. En we sluiten onze poorten om te houden wat wij hebben. We sluiten alles buiten, alles wat ons nog kan redden. Wij zijn bang om te verliezen wat al lang verloren is. En we zien niet dat de weg naar buiten voor ons open ligt. En de eenvoud gaat ten onder in een zee van overvloed. De kudde zoekt een herder en de wolven ruiken bloed. En de honger naar sensatie maakt een koning van een dwaas. Alsof wij zijn vergeten dat het midden nog bestaat. Wij zoeken naar een richting. Wij weten niet waarheen. Wij zijn te weinig samen. Wij zijn te veel alleen. Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gasten Carmen de Haan. En zij is vernieuwend denker en communicatietrainer. We gaan het in dit blok hebben over waarom mensen in de knoop raken met zichzelf. Maar we, eindigen, of we beginnen even met de, de discussie waar we geëindigd zijn in het vorige blok. Uh, de versie zo'n beetje van Mario was van nou waarom voel je je vervelend en dat wil je dan graag weten Mario. Ja, ja omdat, beetje, omdat ik denk als je... Het, wacht, wacht even ja, voordat oh, je er begint. Mee... Okay. Dus dat is een beetje jouw stelling. Ja. En Carmen zei van nou ik ben niet zo'n graver, ik ben niet zo'n analyticus, dat hoef ik eigenlijk allemaal niet te weten. Ja dat klopte Carmen. Ja. Oké okay, uh, wat is jouw versie? Nou Marker? omdat ik denk als je het waarom weet dat je daar iets mee kunt doen. Ja. En als je het... Uh, kijk, als je, ik begon eigenlijk met van als je je nou rot voelt, ja. hè, dan, dan denk je van ja, waarom voel ik me nou zo rot? Want dan wil je daar iets mee doen, want je wil je niet rot voelen. Ja, maar soms voel je je gewoon rot. Ja. En dan is er is daar helemaal geen aanleiding voor, dan, dan, dan weet je het niet. En het, uh, ik, ik roep vaak van, ik word er zo moe van om alles te moeten begrijpen. Ja, dus als je steeds maar weer gaat graven en mm -hmm. gaat kijken van... ja, waar komt het nou door dat ik in mijn jeugd zo ben opgevoed... of heeft dat nou te maken met die vervelende baas die ik heb gehad... of uh, de, met mijn partner... Of, dan, dan ga je er zoveel dingen bij halen... en, en de kracht van vernieuwend denken is dat we onszelf heel erg in het nu trekken. Dus het is... He, dus je, je, je voelt je rot. Mm -hmm. Nou, dat is dan zo. En tuurlijk ben ik nieuwsgierig naar waar het vandaan komt. Als ik het onmiddellijk boven tafel kan krijgen... zal ik de laatste zijn die dat, die dat uit de weg gaat. Maar ik denk wel, ja, nou, het is zo. Maar wat, en nu, wat heb ik nodig om uh, veel meer naar de gezondere kant te gaan? He, dus om het te accepteren en ermee om te leren gaan. En dat betekent dus dat jij in feite een andere manier hebt... om dit tussen quotes op te lossen... Dan Mario. En Mario wil graag weten hoe het komt. Jij zegt nee dat is niet nodig. En hoe los jij het dan wel op? Ten eerste, door te accepteren. Accepteren en, ja. We hebben dan, het eigenlijk al net dan, over gehad. Ja, ja en dan rot voelen is echt een, een, vaak ook een lijfelijke uh, situatie. Je mm -hmm. voelt het in je lichaam. En uh, uh, dat, je, uh, dat je dat op het lichaam geeft vanzelf ook antwoord. Dus het, uh, het antwoord komt, pas, komt toch pas als je eraan toe bent. Mm -hmm. Anders versta je het toch niet. En is dan je devies maar gewoon net zo lang rot voelen tot je antwoord hebt? Nee, nee. mijn devies is, uh, accepteer of, uh, ga erbij om, accepteer, kijk wat je nodig hebt om afleiding of iets anders te gaan doen. En vertrouw er heilig op dat uren later, soms de volgende dag, het antwoord komt waarom je je zo rot hebt gevoeld. Hmm. En, en dan zijn het vaak van die heldere antwoorden waar je wat mee kan. En dat kan vaak in een droom of, of gewoon terwijl je de krant aan het lezen bent. Ineens denk je, ach, dat is het van gisteren. Dat was nou de reden. Ja, ja over dromen. Hè? Dan, uh, toevallig heb ik vannacht wel vier keer een, een droom gehad. Terwijl ik andere dagen niets droom. Mm -hmm. is, is dat ook een bepaalde... Invloed is uh, dat je denkt van nou dat, dat heeft ermee te maken dat je ergens mee in de knoop zit. Of uh. nou het is, wel, het is wel kenmerkend dat uh, nu we uh, in 2012 zitten, dat heel veel mensen heel veel heldere dromen hebben die ze uh, onthouden. Uh, en wat voor die tijd uh, niet zo was. Dus we, we krijgen zoveel signalen. Uh, en vraag me niet precies het, het naadje van de kous... want dan wordt het een beetje te ingewikkeld. Maar uh, uh, niet alleen jij... maar ik, ben, uh, ik, heb, ik heb het ook. Uh, en uh, ook dromen waar ik totaal de vinger niet op kan leggen. Ja. En dan uh, twee dagen later... dan ineens zie ik het verband. En dan denk ik, oké, okay, nou dank je wel... En we pakken de draad weer op. En is dat een onbewuste boodschap? Kan. Het kan. Het, het, dromen kunnen ook heel vaak gewoon iets zijn... wat je niet verwerkt hebt. Dus dat, dat is meer de oude versie. Hè? Zoals we het allemaal hebben aangeleerd. En nu denk ik dat er heel veel prikkels op ons afkomen... Uh, wat daar niet mee te maken heeft. Maar wat veel meer, ja, noem het... ingevingen, doorgevingen... of wat dan ook kunnen zijn... Uh, en is dat de bedoeling dat je er wel iets mee doet? Uh, nee, ja, weer hetzelfde antwoord eigenlijk. Het, uh, je kan het naast je neerleggen. Ik, ik ben zelf altijd iemand die... Ik vertrouw. Ik denk altijd... En ik, ik zeg dat ook vaak. Uh, uh, laat mij het maar weten wanneer ik er aan toe ben. Hm. En, en dan ga ik verder. Ja, ja en ja. Uh, dus uh, en ja, als je een groot vertrouwen hebt dat dat komt. Uh, of niet. Het is allebei goed, <laughs> Het is leven simpel, hè, maar dat zei je al. Hè? Ja, dat is ook okay, heel ja. ja, Maar de boodschap is ook zo simpel. Ja. De, het uitvoeren is de topsport. Daar ben je ja, de rest van je dat leven is, wel uh, mee bezig. Ja. Ik zou het zo leuk vinden als iedereen straks om negen uur die deze uitzending heeft geluisterd. denkt: Och, wat is het leven simpel? Ja. En dan dat gaan we toch. nog even Carmen de Haan bellen. om even te vertellen hoe we het dan moeten doen. Ja, ja. Of Of er ja. naartoe gaan, natuurlijk. Of er naartoe gaan, ja. ja. ja. ja. Hey, wat grappig, jongens, want we zijn eigenlijk vanzelf in het. Uh, ja, het uh, onderwerp van dit blok uh, terechtgekomen... namelijk waarom mensen in de knoop raken met zichzelf. Ja, ja. Dus daar zijn we eigenlijk al een beetje mee begonnen. Ja, ja dat is een hele... Um, um, ik zou haast willen zeggen een, een sneaky onderwerp. Ja, <laughs> ja omdat die, uh, uh, als mensen voor het eerst bij me komen... houden we een intake. En die intake bestaat uit nou ja waar zitten mensen mee... en dan gaan we in een uurtijd... Uh, uh, stevig uh, het kader neerleggen en dan de cruciale vraag als op een gegeven moment iemand zijn klachten helemaal heeft uitgespit en dan, uh, dan zeg ik vaak van ik heb een hele gemene vraag voor je maar uh, daar kan je volgens mij wel tegen en dan zitten ze al twintig minuten bij me moet kunnen dan en dan vraag ik wat, uh, wat is nou de winst waarom creëer je deze klacht wat is de winst nou, 99,9% roept verschrikt helemaal niets. En dan zeg ik, ga verfietsen. Ja, het, ga ver wat anders doen, want dat, dat is niet zo. Dus je doet nooit iets als het niets oplevert. Ook al doe je het totaal onbewust. En dan, dan ga ik het op een andere manier stellen. En dan zeg ik, wat hoef je nou niet meer als jouw klacht actief is? Bijvoorbeeld, je bent paniekerig, angstig, je loopt transpireren, je ziet sterretjes. Waarom doe je dat? Wat is daar de winst achter? Nou, En dan vind ik het heel leuk om stapje voor stapje iemand duidelijk te maken... Uh, dat, ze, dat ze iets heel cruciaals overslaan en dat ze eigenlijk heel bang zijn voor zichzelf... En dus bang zijn om de verantwoording te nemen voor die roep die we allemaal van binnen hebben. De, de, de, de schreeuw van ieder mens, ik wil zo graag leven. Ik wil gelukkig zijn. En in wezen zijn we daar allemaal zo verschrikkelijk bang van. En daarom creëren we in ons leven allerlei overlevingsmechanismen en schieten we... Als schoenen van hazelier schiet je in een in en klacht. Dus ik, ik roep ook vaak schoenen van hazelier. Andere schoenen kopen. Eh? En eh, de mensen die dat begrijpen. Die de beginnen er meteen om te lachen. En uiteraard heb je ook wel eens iemand die zegt. God ik wilde vanmiddag al nieuwe schoenen kopen. En ik ga toch eens vragen. Of ze een hazelier zijn. Een hazelier. Voor, voor degene die het niet helemaal snappen. Nou, je schiet er als naast vandoor. Ja? Op het ja, ja. moment dat jouw innerlijk, uh, waar je, wat je niet hoort, innerlijk een roep doet om jou. Ja? En, uh, en je, je schiet in je paniek, schiet je in een klacht. Omdat je het gewoon nooit geleerd hebt. Je weet het niet. Uh, en dat, uh, als, als mensen eenmaal gaan begrijpen uh, dat ze kampioen zijn om weg te lopen van zichzelf... Dan, dan, dan zie je dat ze een, een soort zucht of een herkenning. En dan zeg ik, en dit, is het, en dit is ook de winst. Want reken dat het makkelijk is om van jezelf weg te lopen. Tuurlijk. In eerste instantie. Ja. Dus het is ook. En jij kan er ook niets aan doen. Want ieder mens is onschuldig. Absoluut onschuldig. Maar iets wat we nooit geleerd hebben. Ja, dat hebben we opnieuw aan te leren. ja, ja? En het, zo zit het. Het is bijna jammer dat dat niet wat meer in de normale de maatschappij zit... misschien wel de normale opvoeding, misschien wel op school. We leren eigenlijk wat dat betreft helemaal niet hoe we moeten leven. Nee, we leren de, de, uiter, de, uiterlijke, de uiterlijke kant. Anders ja. dan in het boeddhisme, want daar leren we dat namelijk wel. Ja. En dus, uh... Echt te luisteren naar jezelf. Ja. Ja. ja, precies. En om gelukkig te zijn. Ja, en ja. Ja, dat is een mooie zin. We gaan weer even lekker naar muziek. Uh, nou, zoals de meeste luisteraars wel weten... hebben we een tijdje geleden een CD-presentatie gehad van Roders... En uh, ze is daarna nog naar Boeddha Lounge geweest. Daar had ze ook een heel leuk uh, nou, concertje gegeven, zeg maar. Iedereen was er heel erg enthousiast over. Um, en we gaan nog eens een keer lekker luisteren naar de muziek van Rodas. So strong, so fragile. So strong, but love is so fragile. So easy to hurt each other, and so hard to understand why. Sometimes we go wrong, thinking we do right. Sometimes we act crazy and consider it normal. for Mars and I am Try to be open to strengthen the weak moments. We need to talk endlessly about unspoken things if eyes foolishly. Maar wil nog even wat zeggen over Rhodes. Ja, Rhodes is uh, dinsdag of maandag 13 februari. Dag voor Valentijnsdag is uh, in de Centrale Bibliotheek in Haarlem. Daar hebben we Geert Kimpen als uh, lezing. Dank. En Geert zijn lezing gaat over Rachel, het geheim van de liefde. En min of meer ja, Valentijnsdag speelt daarop in. Het is uh, Tantra Kama Sutra. Met <kijkt> een prachtige PowerPoint presentatie gaat Geert daar uh, ja, zijn ding weer doen. En uh, we hebben Rodes gevraagd om het muzikaal te omlijsten. En ze heeft ja gezegd. Dus... Leuk. Helemaal, Helemaal leuk. leuk. Ja. Hey, maar ja. nou heb ik nog een vraag. Waarom hebben wij nou uiteindelijk niet de boekpresentatie mogen doen? <laughs> uh, Geert wilde überhaupt geen boekpresentatie. Nee. Want uh, wij hebben hem wel mogen doen. En voor mijzelf zijn er prachtige dingen aan blijven kleven. Dus mijn relatie met ja. Geert is Klopt, ja. meer dan verdiept. Ook met zijn vrouw Christine Pannenbakker. Maar Geert wil... Geen presentaties van zijn boeken. Nee. Hij zegt: stop de kosten van een boekpresentatie maar in de promotie van mijn boek. Laat mijn lezers iets krijgen. Ze hebben dus een reis kunnen winnen naar Praag. En dat is eigenlijk betaald uit de pot van boekpresentaties. Ja. Nou, we hadden hem bijna zover, want hij twijfelde, zag ik. Um, maar... Er komt nog iets heel moois aan. Ik mag ja? het nog niet okay. zeggen, maar als dat doorgaat, dan loop ik in een wolk. hemeltje. In een roze wolk. <laughs> ja. Helemaal dankjewel. Dankjewel. Nou, beste luisterers, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond was gasten Carmen de Haan en zij is vernieuwend denker en communicatietrainer. Ik hoop trouwens nog dat we dat ook nog over de communicatietrainer gaan hebben. Mm -hmm. Maar dat terzijde, dat gaan we nog ontdekken. En we gaan het in dit blok hebben over de ongekende kracht waarover ieder mens beschikt. Dat vind ik een leuk, uh, leuk onderwerp. Ja, het haakt een beetje in hè, op, ja. het, uh, op het voorgaande. Daar, daar waar, we, waar we van weglopen. Eh, wat onze grootste kracht is. Wat, wat, uh, uh, ik, ik wil het als volgt uitleggen. Um, naar nou mijn idee zijn er uh, twee, hè? dus als ik een, een Richard tegenover me heb dan zeg ik er zijn twee Richards er zit een Richard in je denken uh, of een Mario in je denken die aan de andere kant naast me zit en, uh, dus is, uh, en de echte Richard en de echte Mario, die zitten in je ziel. Dat, dat is wie ja. je werkelijk bent. Dat is je, je motor, dat is je drijfveer, dat is je, je bron van talenten. Dat is je, je, je ultieme kracht. Je, of intuïtie zou je het ook nog kunnen noemen. En uh, we beschikken allemaal over het vermogen om... Uh, om te leren luisteren naar die roep. Want die, die ziel, waar we zo over zeggen: die ziel wil maar één ding. En dat is leven. He, en dan met een streepje erop: leven. He, die, die wil ontwikkelen, die wil creatief talent kwijt, die wil groeien, die wil uh, het, het leven helemaal ten volle benutten. Want die komt hier bewust in, in, op deze tijd aarde, weet als geen ander... hoeveel jaar je hier te gaan hebt... en die wil rijker naar huis. Zo zeg ik het altijd maar. Dus je hebt hier een taak te doen. Je, je, je bent van betekenis. of Althans, je wilt van betekenis zijn... De meeste wens. En daarvoor is het absoluut nodig dat je gaat, gaat vertrouwen op die innerlijke kracht die je in je hebt. En die geeft een alle tijde antwoord als je een vraag hebt. Of als je het even niet meer weet. Of als je verstrikt zit in doemdenken. Of uh, uh, je hoeft maar één keer help te roepen. Of naar je, je innerlijke krachtbron toe. En er komt hulp. En uh, dat het klinkt misschien wat, wat spiritueel of wat zweverig voor sommige mensen. Maar het is zo praktisch. Het is zo vriendjes worden met jezelf. Het, en je kunt die ziel ontdekken als je in de spiegel gaat kijken. En je kijkt alleen maar in je ogen. En je denkt even niets. Maar je kijkt echt in je ogen. En dan ervaar je dat we zeggen wel eens. Ogen zijn de spiegels van de ziel. Maar dan zie je zoveel liefde. Zoveel liefde als je er door de glans heen kijkt, en dan weet je: er zit een trouwe kameraad in mij, en die wijst me nooit de verkeerde weg, die laat me nooit de stront in zakken, die, die, die helpt, die helpt, die helpt. Ja? En dat is de leidraad, dat is ja. Uh, yeah. uh, en, en, en dat is ook de vergissing, dat, we, uh, dat die stem soms zo krachtig is... dat we er een beetje bang van zijn. En daarom schieten we in allerlei klachten of allerlei fratsen... of overlevingsstrategieën. Een uh, heel simpel voorbeeld is iemand die heel dominant is... Dat is een overlevingsstrategie. Diegene mm -hmm. heeft dat aangeleerd. Omdat hij als de dood is. Dat als hij niet uh, zich stevig dominant neerzet. Dat hij dan omvalt. En dat is een vergissing. Maar diegene die overschreeuwt zich. En die kan dus op dat moment niet naar, naar zichzelf luisteren. Wat nou het kenmerkende is. Is dat de ziel zelf niet kan denken. Die ziel is die, die een soort uh, verzamelplaats van alles wat je ervaart... en kan wel reageren. Maar is dus volledig overgeleverd aan de denkpatronen... Die, die jij hebt en die je hebt aangeleerd. En het ligt aan de kwaliteit van je denken. En heel veel mensen hebben een belazende manier van denken onbewust, onschuldig, absoluut. Dus die ziel... Die, die wordt op een gegeven moment opgesloten. Ik zeg, er zit een muurtje omheen... en die begint zo'n beetje van... Uh, nou, wanneer gaan we nou nog eens een keertje leven? Ik begin er een beetje moe van te worden. En die gaat reageren... door lichamelijke signalen te geven... Uh, je gaat door je rug heen, of je breekt je enkel, uh, of je krijgt steeds maar hoofdpijnen waar je niet weet waar je ze vandaan uh, komen of je krijgt paniekaanvallen, of weet ik veel wat, maar dat is het enige middel wat die ziel kan doen en dat is het wonder van het lichaam dat het lichaam signaleert dus het lichaam geeft altijd het, de eerste reactie denk maar aan het, het zweet breekt je uit dat is een, een geweldige reactie en eigenlijk roept die ziel luister naar me, help ja, het, we hebben elkaar nodig. En je hebt het wel te leren. Het, het, dat is ook mijn roep daarnaar. Dat, dat het zo belangrijk is. Dat, dat, dat mensen enigszins op de hoogte komen. van Wat is nou vernieuwend denken. Of een ander woord ervoor. Ja, en hoe kan je nou kapitein worden op je eigen schip. Hoe kan je nou die eenheid in jezelf krijgen. En het is praktisch. En het leert beren snel. Nou, Ik vind het een prachtig... Uh... Hoe zeg je dat? Stuk wat je hebt gezegd? Ja, ik heb er wel heel veel vragen over. Want ik zit, ik zit eigenlijk om te luisteren. En eigenlijk uh, denk ik elke keer weer. De, wat zal ik vragen? Maar elke nou, keer komt het antwoord. Ik heb vragen Ik wil net zeggen voor oh, naadnieuws. nieuws. Ja, dan het nou nieuws. even lekker. Uh, nieuws uh, luisteren, wat nu, muziek. En dan gaan we dan, beginnen we straks met de, de vragen ja. van Mario. want ik, je begon ook te gek, hè, toen ze, ja, toen ze dit, ging ja, zeggen. Dus ja. veel herkenning ook. Carmen, je hebt ook nog La Bissiever meegenomen. meegenomen. Ja. waar uh, nou, dat sluit wat, nou, aan op, op, op wat ik nu zo, zo probeer te zeggen, hè, van, van, word alsjeblieft vriendjes met jezelf. En daar heb je echt hulp bij nodig. Dus dat something inside your strong is eigenlijk de ziel. Oh, oh zo mooi. In dit geval, ja. Yeah, ja, mooi, mooi. Dankjewel. Zit. The higher you build your barriers, the taller I be. The farther you take my rights away The faster I will run You can deny me You can decide to turn your face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 you, 'cause there's something inside so strong, so strong. I know that I can make it, though you're doing me wrong, so wrong. You thought that my pride was gone, oh no. There's something inside so strong. Come in the eyes and say We're gonna do it anyway We're gonna do it anyway There's something inside so strong And I know that I can make it and Though you're doing me wrong, so wrong And you know all that my pride was so strong But no, there's something inside Terug, beste luisteraars. Bij Inspiratieradio. Vanavond was gast Carmen de Haan. En zij is vernieuwend Denker en communicatietrainer. En we gaan het in dit blok hebben over de idealen van het Carmen. Maar eerst wil ik natuurlijk nog even de muziek afkondigen. De To Be met Anders dan Voorheen. Uh, nou, zoals u weet, uh, ongeveer dat zal in februari zijn geweest. Zij is hier uh, vorig jaar, zijn ze. was het in januari? Februari heb ik vanaf zijn. Nee, dat hier niet. Meer. En toen hadden ze net het ongeluk gehad. En dat was een erg uh, inspirerende uh, uitzending. Ook al uh, ging het over. Ja, ook wel over dood en leven. Dat was heftig. Maar het was, ja, ik vond het een ontzettend mooie uitzending. En dit nummer, anders dan voorheen. Ja, zo'n prachtig nummer. Ik denk dat het ook heel erg belichaamt, denk ik, waar wij uh, hier vanavond, vanavond uh, mee bezig zijn. Nou, we gaan uh, even terug naar Mario. Uh, want die. Uh, ja, je werd geraakt door wat Carmen zei over dat je, dat je ziel, laten we zeggen, via je lichaam ging protesteren. Ja, en omdat ja. hij dan aangeeft van uh, je moet toch uh, wat anders met je leven. Tenminste, zo begreep ik dat. Nou, het is, het is maar een metafoor. Hè? Het is een, een beeldspraak van uh, uh, zoals zo ik het, uh, het het beste kan uitdragen. Uh, of aanduiden, is dat er duidelijk een signaal komt. En voor mij is het dan alsof er uh, iemand in me zit... die uh, zo aan het roepen is van... Uh, word wakker, verander je gedachten. Uh, het gaat niet goed op deze manier. En ja, het, het is maar op welk moment... op welk tijdstip versta je die boodschap? En de, heel vaak ook niet. Hè, dat je gewoon doorgaat omdat je toch denkt... nee, dat is goed... Ja, en, uh, we hebben denk ik allemaal wel voorbeelden dat je, dat, je, dat je iets aan het doen bent en dan zeggen we tegen beter weten in maar dan wil je het afmaken want je denkt ja, dat, dat, dat moet toch en, maar innerlijk voel je uh, dat, het, uh, dat het gewoon wijzer is om het los te laten uh, nou dat zijn van die voorbeelden ja, is het ook zo dat bijvoorbeeld als je een ongeluk krijgt en dat je dan ook wordt gewaarschuwd van je moet je leven aan anderen draaien geven? Um, ja, uh, ik, maar ik wil erbij benadrukken dat, uh, uh, dat je ten alle tijden onschuldig bent. En het, het, ik kan het niet genoeg zeggen, want dat is ook vaak een, een misverstand in uh, de hele filosofie, die ik, uh, wat ik uitdraag. En, en dan een verdieping erin, de Science of Mind. En dan is er nog een ander tussenstation. En uh, uh, waarbij uh, heel duidelijk wordt aangetoond dat het uh, de. de uh, ziek worden, uh, kwaaltjes oplopen... dat het een gevolg is... dat je mede regisseur bent... Hè, dat het een gevolg is van gedachtenpatronen. En mensen krijgen dan zoiets... dan is het eigen schuld dikke bult. En ik kan daar echt, echt heel pissig om worden... want dat, niemand maakt zichzelf met opzet ziek. En ik zie het veel meer als een hele waardevolle boodschapper... een uitnodiging om je gedachten te mogen restylen. Om, om opnieuw te mogen leren denken... En uh, ik ben zelf een, misschien wel een klassiek voorbeeld ervan. Mijn grote verandering is gekomen. Uh, uh, eerst wa waren er van allerlei uh, situaties in, in de, waar ik toen werkte en met mijn echtgenoot. Uh, ik, ik hoorde de boodschap niet. Ik wist ook helemaal niets van spiritualiteit of van bewustwording. En op een gegeven moment uh, was het een paar dagen hevig gespit. Toen kon ik me niet verroeren. Ook dat ging over. Ik hoorde hem weer niet. En op een gegeven moment midden in de nacht een acute hernia. En dan eh, begrijp je het nog niet. Want je geeft eh, iedereen alles de schuld. Behalve jijzelf. Dan op een gegeven moment eh, word je geopereerd. Gaat de operatie niet goed. Word je na drie maanden opnieuw geopereerd. Ontstaat er een wortelesie. Dus aan de linkerkant heb ik wat verlammingsverschijnselen erin. Het gaat nu allemaal wel stukken beter. Maar... Dat dus aardig met dat bijltje lopen hakken. En, en nog begreep ik het niet. Nog vond ik dat de chirurg het verkeerd had gedaan. En dat, en tot op een gegeven moment. De, de therapeut die mij behandelde. Een manueel therapeut. Eens tegen, tegen mij zei. Maar welk aandeel heb je er nu zelf in? Nou. Uh, toen de tijd, ik sloeg hem bijna het ziekenhuis ik uit ziekenhuis uit. Zo zeggen. verschrikkelijk kwaad. Yes. Maar het is wel een zaadje geweest. En uh, omdat er toch iets bij me begon te, te, te groeien of wat dan ook. En toen kwam ik in, in contact met het boek van Louise. En ja, dan begint iets te stromen. En achteraf gezien weet ik 100 zeker... dat ik de veroorzaker ben geweest van mijn eigen hernia... Als je weet, ja, ik weet honderden uh, situaties uit, je, uit mijn hoofd waar ze voor staan. Maar hernia staat dus onder andere voor besluiteloosheid. Jezelf niet steunen. Je niet gesteund voelen. En angst voor geld. Nou, ze klopten allemaal. Oh, yeah? Helemaal. Oké. Okay. Ja? Dus el elke uh, iets wat je mankeert, zeg maar, mm -hmm. heeft ook een bepaalde... Een liefdevolle boodschap, ja, zou ja. ik het willen zeggen. Dus uh, als je, als je oh. mensen kent die steeds maar hoesten. Mm -hmm. Dat is gewoon, gewoon een soort... Uh, ja, Ze hebben altijd maar dat, dat hoesje. Uh, uh, uh, uh, ja, nou, dat, dat noemen we blaffen tegen de wereld. Dat ken ik En, ja, <laughs> ja, en uh, uh, uh, mensen die. die uh, mijn, mijn oudste broer uh, die heeft vanaf het begin van zijn uh, jonge leven heeft die, uh, gestotterd. Maar dat, dat is niet mogen huilen in je jeugd. Ja, dat het, al die oh? dingen kloppen. En uh, je maag staat voor wat kan je niet verteren. Uh, altijd maar iets in je, in je keel wat hebben. Kropen. Wat Kan je je strot niet uitkrijgen. En, en nou ja, zo zijn er zoveel signaal. Ja. En, en nogmaals, ik, ik wil niet zeggen dat ik helemaal van, van elk gedoetje verschoond ben. En soms begrijp ik het ook niet. Maar dan kan ik het niet achterhalen. Maar dan denk ik, nou, het, er komt een tijd dat ik het wel begrijp. Maar het is wel een hele mooie boodschappen. En ook de Science of Minds, dus de, uh, de diepere filosofie... De, die, die heeft daar ook uh, uh, nou, ja, hele boeken van... Die, het is heel indrukwekkend wat, wat, waar je mogelijk in zou kunnen gaan zoeken. Maar nogmaals, ik, ik ben er zo ontzettend voorzichtig mee dat ik mensen die ik opleid en die dan in een enthousiasme horen zijn ze vriendin zeggen van ja, maar ik heb steeds hoofdpijn. Oh, dan heb jij zelf kritiek. En dan zeg ik, oh, mond dicht. Het, het, uh, absoluut, dat, dat, wees daar voorzichtig mee, want je kan mensen echt beschadigen. Ja, het, hoeft, het hoeft dus niet altijd zo te zijn, begrijp ik niet. Nee, het is, een, het is een uitnodiging. En het, het, het, heel veel dingen kloppen er wel in. Ja, dus het, uh, uh, ja, ja, er, zit, er zit een kern vaak van waarheid in. Zo is mijn beleving. Hè? Mensen hoeven me niet te geloven. maar die, Dat is mijn ondervinding in al deze jaren. Ja, ik denk dat het punt is dat wat Louise uh, hey, beschreven heeft... Uh, vooral... Uh, Ter lering is van degene die het leest. Voor zichzelf. Ja. Ja. Maar dat ze het nooit zo bedoeld heeft. Dat we elkaar daar eens een keer lekker met het boek onder oren gaan slaan. Oh, absoluut niet. En dat is het verschil. Ja. Hè? Dus je mag daar nooit ja. een orde over hebben. Naar een nee. ander. Nee. Het is de bedoeling dat je er zelf wat van leert. En dat je er zelf van oppakt. Misschien ja. hoog op als coach of therapeut. Dat je er ja. wat mee doet. En dat is ja. dan alles het verschil. Net zoals mensen ja. van um, uh, over karma bijvoorbeeld. Hè? Dat ze er ja. ontzettend veel gedachten over hebben. Van nou, als ik... Nu dit leven niet goed leef... dan kom ik de volgende leven in een slecht leven uit of zo. Weet je? Maar dat ja, zit dus ook zo. Krijgen, in, ja. in goed en, en slecht ja. te denken. Ja. Terwijl ja, daar, daar gaat het helemaal niet over. Nee. Ja, dat, nee uh... Maar dit is ook echt een heel teerpunt hoor. Dus dat, ja. dat hele uh, ontstaan van uh, kleine ongelukjes, grote ongelukken. Ja, een een, een kopstaartbotsing zegt het universum letterlijk: van uh, wat ben je aan het doen? Sta even stil. Dus uh, vroeger uh, uh, werd ik kwaad op omdat een stoeptegel niet goed was neergelegd. Omdat ik erover struikelde. En nu zeg ik dankjewel. Als ik erover struikelde. Want het zegt letterlijk van uh, kijk nou eens waar je je voeten neerzet. Dus ik, schijnbaar zit ik in een andere wereld met mijn stressdenken. Uh. Ja of je bent te spiritueel geworden. Ja, dan, dan ben je juist bewust. <lacht> ja, dan ga je eens nee, Ja toch? maar dan kom je eigenlijk bij als je anders kijkt naar de dingen waarnaar je kijkt. Veranderen de dingen waarnaar je kijkt. <lacht> Dat klopt. Ja. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja. Ja. En hoe sta je dan tegenover Christia, Christiane Beerland? Geweldig, als jij zegt over geweldig. van uh, hoofdpijn en. Ja, ik heb laatste lezing. Uh, ik ook? Ja, van de gevolgd. <laughs> van Ananda. Ja, weer ja. Ja, Ananda. Ja. En het, ik vond het. Ik, ik, heb, ik, ik adoreer haar al. En omdat ze, ze is loepzuiver en uh, korter de bocht. En ja. ik hou daar wel van, van die directheid. En ik heb intens genoten van de, de ontwapenende manier waarop zij. Zo liefdevol en zo krachtig dingen neer kan zetten. En ja. het was een, echt een, een topavond voor haar. Nou, dankjewel. We ja. waren ook heel blij dat ze wilde komen, want ja. ze moest toch vanuit België helemaal Ja, ja. ja. ja. ja mooi. Een bijzondere dankjewel. avond, ja. Dat was Herman. Ja, met een, een boodschap. Ja. Rob, er staan we, want voor mij zijn we langzamerhand. Uh, een beetje, Hoe lang hebben we nog? Een minuutje nog. Ja, precies. Dan gaan we gewoon volgende blok lekker de ideaal Ideale okay. beluisteren. Ja. En dan uh, wil ik nu eigenlijk uh, Rob het podium geven. De muziekbespreking van Rob. Muziek. Ja, je luistert naar Skinny Love, gezongen door, door Birdie. Deze Engelse zangeres won op 12-jarige leeftijd... maar liefst de Britse talentenjacht Open Mic UK met het door haar zelf geschreven nummer So Be Free. Ze speelde daarbij zelf piano live op het podium. Echt ja, fantastisch. Nou, ze kreeg meteen een platencontract... en in 2011 scoorde ze haar eerste grote hit... met het nummer Skinny Love, waar je nu naar luistert. En um, dit nummer zong Birdie dus afgelopen vrijdag... ook tijdens de finale van de, The Voice of Holland... samen met Iris Kroes. En als ik heel eerlijk ben... ...vond ik het, st het stemgeluid van Iris zelfs nog, nog iets warmer klinken dan de stem van, van Birdie. En het, ja, het verbaast me eigenlijk niet dat zij uiteindelijk ook heeft gewonnen. En ongetwijfeld kunnen we binnenkort een album van Iris verwachten. En ik hoop ook echt dat ze daar de kans krijgt om de harp te bespelen. Want het is echt werkelijk een prachtig instrument. nou Dat weten wij inmiddels hier ook in de uitzending hè, met, met Femke Bloem. Nou, het, het nummer Skinny Love is oorspronkelijk van, van Bon Iver... En uh, ja, Bon Iver is niet, uh, is niet de naam van een persoon, wat ik overigens wel altijd dacht, maar dat schijnt dus de naam van de band te zijn. En dat komt van hun uh, debuut CD, uh, For Emma, Forever Ago. En uh, ja, volgens mij hebben ze daar echt nooit een hit mee uh, gescoord. Maar uh, wat Buddy uh, dus wel uh, is gelukt. Uh, maar goed, even terug naar de afgelopen vrijdag. In de finale van The Voice zong uh, Iris uh, ook het prachtige nummer I Can't Make You Love Me. En toevallig staat dit nummer al enkele weken op mijn lijstje om te bespreken tijdens de muziekbespreking. Ja, Mario weet het wel. Ik heb het al een paar keer geroepen. En uh, het nummer is geschreven door, uh, door Bin, uh, Bonnie Wright. Samen met uh, Alan Champlin en uh, Mike Reed. En dat zal jullie niet zo veel zeggen denk ik. Maar Bonnie Wright natuurlijk wel. En die heeft het nummer uh, uiteraard zelf gezongen. Maar het is ook weer typisch zo'n nummer. Uh, wat door heel veel mensen is uitgebracht. Waaronder George Michael, Will Downing, Kenny Rogers. En ja, zelfs Prince heeft het uh, gezongen. Nou, bon Iver of eigenlijk de frontman en de zanger van de band. Uh, Justin Vernon zoals hij heet. Heeft uh, I Can Make You Love Me ook gezongen. En ik vind het zelf uh, ja, de mooiste uitvoering van het nummer die er is. En trouwens wel leuk dat er aan het eind van dat uh, van nummer ook nog een stukje van Nick of Time uh, te horen is. Geschreven door, uh, door Bonnie Raid. Maar luister naar de I Can't Make You Love Me door Bon Iver. Ja hè, Heb ja. je even gestuurd. Graag Ja, inderdaad. Nou, een prachtige uh, muziekbespreking. Dank je wel. Nou, dank je. Nou, beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast Carmen de Haan. En zij is vernieuwend denker en communicatietrainer. En we gaan het in dit blok hebben opnieuw over de idealen van Carmen de Haan. Want daar zijn we toch uiteindelijk niet aan toegekomen vorige blok, eh, Carmen. Jouw idealen, wat uh, kun je daar iets over zeggen? Ja, eigenlijk heel kort en krachtig. Ik, ik ben uh, een realistische idealist. En uh, ik hou van mijn beide benen op de grond. En uh, probeer, uh, of wil graag, ik denk ik dat mijn missie is en mijn passie is, mensen op te leiden. En uh, het, het, er komen mensen uit heel Nederland, zelfs uit België soms en die dan op de praktijkopleiding gaan... en dan gaan we stap voor stap leren... hoe je deze filosofie van vernieuwend denken... hoe je die uh, op ieder niveau kan overdragen. Dus ik zeg altijd, tegen de kleuter praat je in kleutertaal... tegen pubers in pubertaal... tegen mensen uit het bedrijfsleven in bedrijfsleventaal. En als je dat in één gesprek voor elkaar kan krijgen... Uh, dat is dan een, een doelstelling. Maar vooral ook hoe je... Uh, op een hele... Uh, basic manier... mensen uh, duidelijk kan maken... waar het nou in wezen om draait. En dat het niet moeilijk is... maar dat het leuk is. Het, is, het leven is leuk. Het is, het is topsport. Uh, je kan er de humor van zien. En het, het gaat niet over makkelijk. Want het is niet makkelijk. Maar het, als je dat als je enigszins... die vinger krijgt op je... op je gedachtenpatronen... dus echt die kapitein op je eigen schipje kan zijn... Dan, dan, dan, dan voel je de lol erin en, en de spirit... en dan sta je iedere dag op met een enorme glimlach. Nou, dat is één, dus het, het opleiden van mensen. Uh, dat is echt een passie, vind ik heerlijk. En ja, mijn tweede grote passie is uh, uh, individueel... mensen uh, op het spoor te zetten. En dat vind ik ook weer een kracht van uh, deze filosofie... is dat mensen nooit lang bij je zijn... Uh, het gaat zo snel. Uh, het is, uh, in, in, op mijn website heb ik staan... Uh, ...maximaal acht keer verspreid over een, uh, een behoorlijke lange periode. Of over, we beginnen één keer in de week... ...maar dan gaan we al één keer in de twee weken... ...en dan gaan we naar één keer in de vier weken... ...en zo bouwen we het af. Maar ik heb zelden mensen die uit een hele vervelende situatie komen... ...echt traumatische gebeurtenissen... ...die niet na acht keer helemaal weer boven Jan zijn... En die het gewoon aankunnen. En het, het fenomeen vind ik ook... Dat, dat ik zelf altijd zeg... aan het begin van het derde gesprek... zit hier iemand anders. Je bent natuurlijk ja. dezelfde, maar je bent aan het groeien. Er zitten lichtjes in je ogen. Je ziet het zitten, je hebt de krachten voor. En ik ga alleen maar duwen en sturen. En als dat niet zo is... ligt het niet aan mijn cliënt... maar dan ligt het bij mij. Want dan heb ik schijnbaar niet de vakbekwaamheid te pakken... om diegene te pakken te nemen. En ja, het, het werkt iedere keer weer. Uh, mensen uit het bedrijfsleven, uh, uh, vrouwen zonder baan, uh, uh, mensen die, die in allerlei vervelende situaties zitten. Het maakt niet uit. Het, het is zo'n universele filosofie dat, dat als je dat te pakken krijgt, dan, dan wordt het zo ontzettend leuk. Kun je een klein tipje van de sluier op? trekken. Zo van uh, wat je dan met zo'n cliënt uh, doet, want je hebt hier natuurlijk de theorie wel verteld. Ja. Hè, maar ja, dat is natuurlijk één. Ja. En het begrijpen van. Maar hoe, ja. hoe wat, wat, nou. wat, wat doe je dan met zo'n cliënt? Ja. Stel, stel nou, ik heb een burn-out. Maar even een voorbeeld te, te, te, Ja, dan te wachten geven. we even tot de ergste dingen. Oh, nou, o, slecht kan je die maar luisteren. Nee, um, is helemaal goed. Ik He, geef uh, een ander goed. voorbeeld. Je bent bijna uit je burn-out. Of ik ben bijna uit mijn burn-out. Of, of halver... ik ben bijna in een burn-out. is ook leuk. Oh, dat, die is goed. Ja, ja. ja. ja die is goed. Dan, uh, dan houden we een intake en dan uh, toch wel vrij direct uh, kom je met jezelf in aanraking uh, hoe je dat nou toch voor elkaar hebt gekregen. En, mm -hmm. en dus dan, eigenlijk, dan moet je als cliënt daar open voor staan? Anders kom je niet. Kom je Ik niet. heb nog ja. nooit iemand naar binnen gehad Prima. die er niet ja. voor open stond. Ja. En die, uh, dus zo'n intake is, is, gaat vrij pittig, maar zeker die cruciale vraag. Want voor de winst. Je bent heel direct <laughs> hè. Wat is nou de winst, waarom doe je dat nou? En dan zeg ik, we dus je eens kijken, het is één grote prutzooi. Maar ik ben zo benieuwd hoe je dat daar voor elkaar krijgt. En dan zie je al een stuk ontspanning komen en dan, dan hebben we er samen lol in. En dat is al het moment dat ik al de nodige handvaten kan aanreiken. En eigenlijk is de eerste opdracht die ik vaak geef is, neem een schriftje, zet de datum van vandaag erboven. En schrijf nou eens in je eigen bewoordingen, wat heb jij nou onthouden van al mijn gevraagd? En dat is echt wel een, een punt voor mij. Want als ze dan die week daarna terugkomen... en ze hebben onthouden dat ze schoenen van Hazen leren hebben... en dat ze er vandoor rennen... ja, dan weet ik dat ik na vier keer mensen gedag kan zeggen... omdat ze op hun eigen benen staan. Hebben ze dat nog niet, dan, dan gaan we iets langzamer. En het is ook niet erg. Wat mensen leren is op een andere manier naar zichzelf kijken... Het verbond te sluiten met zichzelf. Een verbond sluiten, dat, dat houdt in dat je jezelf belooft, elke keer weer voor de spiegel, dat je voor jezelf gaat zorgen, elke dag, een verschillende malen op een dag. Dat je jezelf trouw blijft, dat je jezelf nooit met opzet in de steek laat. En als je dat elke dag gaat doen, dan heb je een verbond. En het voelt heel erg vals als je dat verbond breekt met jezelf. Dus dat gaat al vanzelf. Vervolgens gaan we leren uh, de kwantumfysica. De dus hoe de wet van de energie in elkaar zit. De wet van oorzaak en gevolg. Leg ik op talloze manieren uit. Op, op hele platte manieren. En op hele diepzinnige manieren. Precies wat iemand kan pakken. Net zolang totdat ik merk dat iemand het echt helemaal tot in zijn poriën begrijpt. En dan uh, mogen ze uh, affirmaties gaan maken. En affirmaties zijn... Uh, gezonde gedachten in de ik-vorm met uh, haalbare resultaten. En uh, een, een opdracht van mij is dan uh, 400 keer op een dag... en waag het niet om in te storten. <laughs> en uh, ja, uh, even, even een beetje drammen, maar het is... Mag ik even 400 keer 400, 400, 400, 400, 400, op je informatie afvormen. oh, ja. te vertellen? Uh, yeah. Ja. En ja. dat is zo moeilijk, dat je, maar je mag niet instorten. Nee, je mag geen dag instorten. Tussen, tussen ja. de, de, die afspraak en de keer daarna. dus meestal veertien dagen zitten tussen. En uh, dus waar je ook bent, uh, krijg je niet voor elkaar om hardop. Wat ik soms denk dat het wel kan. Dan laat hem maar rondzingen in je hoofd. En daarna zeg ik, na veertien dagen gaan we wondertjes tellen. En dat zijn geen wondertjes, maar dat is jouw creatie. Wat jij er zelf van hebt gemaakt. En Mensen vertellen wel eens tegen mij. Die komen dan binnen. En dan zeggen ze van. Zeg, uh, Karmer, uh, is de wereld veranderd? Want het lijkt wel alsof alles ineens. Het lijkt wel of het wind ik de wind mee heb. Ik zeg: nou, kijk nou eens even goed om je heen. heb je dat nieuws nog <tus> van vandaag. Die zegt, de wereld is niet veranderd hoor. Wie zou er nou veranderd zijn? Nou, en dan krijg je heel voorzichtig. Ja, ja ik, ik. Ja, het is je eigen, je eigen beeld wat jij hebt veranderd. En zo, zo gaan we steeds weer stapjes verder. We kijken naar de rollen die jij hebt in je leven. We hebben een rol als buurvrouw of als buurman. We hebben een rol als, als werkgever of als werknemer. We hebben een rol als vader of als zoon. En hoe, hoe doe je die rollen nu? En wat is ter verbetering vatbaar? En uh, telkens weer uh, um, kijken we naar hoe we dingen bij kunnen schaven... Uh, in, in mijn filosofie gaan we ervan uit dat je je ouders zelf hebt gekozen. Mm -hmm. Ik zeg er altijd meteen bij, hoef je niet van me aan te nemen. Maar stel nou, je, je hebt die ouders. Maar dan is het wel de vraag, wat heb je nou van ze te leren? En vooral, wat heb je van ze af te leren? En dan gaan we samen een lijstje schrijven... Met wat, wat voor kritiek heb je nou? Of kritiek? Wat vond je nou niet zo leuk in je moeder? Vind je er niet zo leuk in je vader? En denk, wat waardeer je dat, nou juist? Ik denk dat ik weet waar je naartoe wil, maar. Ja, doen. en ja, dan ja, komt de spiegel. Is hè? heel leuk. Oh, dat is zo. En dan blijkt dat We ze dat zelf doen. Ja, ja. Dan zien ze dat, uh, nou ja. Uh, uh, ik durf geen confrontatie, mijn moeder durft geen confrontaties aan en eigenlijk durf ik dat ook niet. Ik zeg nou, is dat jouw taak in het leven? Om dus veel oprechter en ook al doe je dat, je, je hoeft niet super assertief te zijn, hou ik ook niet van. Maar je kan met een hartvol liefde wel duidelijk dingen uitspreken. En steeds met kleine opdrachtjes werken we door zo'n hele lesprogramma heen. En dat is voor iedereen weer heel anders. Dus, dus, iedere cliënt is voor mij absoluut uniek en de, de, de, de kick is als ze het begrijpen... en weer uh, ja, zo gemotiveerd de deur uitgaan. Nou maak ik even een indianendansje rond mijn salontafel. Hoor, want dat is zo geweldig. Heerlijk is dat. Ja, dus, dus heel veel uh, de mensen in je omgeving... hebben er toch ook mee te maken hoe jij in het leven staat. Dus. Ja, ja ik, ik hoop dat ik iets uitstraal wat inspireert... Ja, zeker weten. Maar ik bedoel, ik bedoel ook wat je aanhaalt met je vader, je moeder. En ja, natuurlijk. En de oh, dat buurvrouw. Bedoel, ja, dat ja. bedoel ik eigenlijk ja, meer. Natuurlijk. Ja, ze, hebben... ze zijn er niet voor niets. Nee, nee. Door okay. De mensen die je tegenkomt, heb, ben, je, ben je zelf mederegisseur van. Ook al denk je, hoe haal ik het in mijn hoofd om, om uh, zo een, uh, een baas aan te trekken. Ja, nou, je doet het echt hoor. <laughs> Net van oorzaak en gevolg. Ja, het leven is wonderlijk in elkaar. Ja. Carmen, je hebt uh, je derde cd... Uh... Gaan we nu draaien van Bill Douglas, featuring de Ars Nova Singers. Nou, ik heb er uiteraard nooit van gehoord. Met ze gaan zingen, Deep Peace, van waar dit nummer. Ja, dat is een, een heel mooi nummer waarbij je uh, eigenlijk een beetje meditatie gaat. Ah, ja. stel je dat ook voor voor de luisteraars? Ja. Ja, gewoon ja, lekker in meditatie. Sluit je, gaan. Sluit je, sluit je ogen en uh, uh, zet jezelf heel ontspannen neer en laat de woorden tot je komen en de rest volgt vanzelf. Nou, dan gaan we hier ook in meditatie. Luister, als je niks meer hoort na de muziek, dan zijn we nog steeds in diepe meditatie, maar het komt goed. Oké, ja, we zijn zo rustig geworden, dames en heren hier. Oké, okay, dames, allemaal wakker worden? Yeah. We, weer, we zijn er weer. We gaan weer beginnen. Okay. Nou, dat was prachtig, uh, Carmen. Mooi, hè? Deze meditatieve ja. muziek. Nou, beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond was gasten Carmen de Haan en zij is vernieuwend denken en communicatietrainer. En we gaan het in dit blok hebben over wie is en wat doet Carmen de Haan. Carmen, want ja, we hebben natuurlijk wel heel veel over jouw filosofie en idealen gehoord, maar. Geef me even praktisch uh, aan. Wat, wat doe je? Wat voor workshops geef je? Meld ja. ook je, je website. Ja. Even een telefoonnummer. Wanneer begint de volgende cursus? Uh, enzovoort. enzovoort. Oké, okay, ja. Um, ik heb een uh, praktijk. Uh, al 20 jaar op de Hagelingenweg. Nummer 74 in Zandpoort Noord. Uh, uh, dat is een, uh, een soort huiskamer, zou je kunnen zeggen. Daar gaan uh, zo'n zo 12 tot 14 mensen maximaal in. Dus ik, ik hou van kleine groepen. Uh, wat ik net al zei, uh, uh, eigenlijk uh, ben ik veel bezig met mensen op te leiden. Mensen die uit heel Nederland komen. En die komen dan of één keer in de maand of één keer in de 14 dagen. Daarnaast uh, uh, is uiteraard de individuele begeleiding. Daarnaast geef ik losse workshops, nu aanstaande zaterdag. Uh, connected Mind, dat is gebaseerd op de kwantumfysica, dus van de Science of Mind, hè, waar we het in het begin van de uitzending over gehad hebben. Dat is voor mensen die in één klap eventjes uh, willen weten hoe dat nou precies in elkaar zit en wat ze er mogelijk mee kunnen. Waar geef en je dan, dat? Waar... Uh, oh, allemaal in de praktijk. Oh, ja, in de praktijk, ja, ja, dus allemaal... dat is eens in de beurt aanstaande ja, zaterdag. Dat is weer aanstaande zaterdag. En even heel praktisch, uh, wat kost dat? Uh, 75 euro, inclusief lesmateriaal. En uh, uh, ja, dan leer je heel veel. Oké. Okay. En um, uh, dan hebben we nog uh, een aantal... Uiteraard heb ik een aantal collega's... die als ik er niet ben, die ook taken van mij hebben overgenomen. Nou, hier zit onder andere in deze studio te luisteren... Uh, mijn <laughs> juke, mijn enthousiaste <laughs> Djoeke. Djoeke is uh, iemand uit eigen stal, zeg ik altijd maar... En uh, uh, Djoeke die uh, geeft uh, in de praktijk uh, de basistraining gedachtenkracht. Uh, dat doet ze op een ongelooflijke sprankelende manier. Uh, ook heel krachtig, heel doortastend. En, um, dus de mensen die, die echt willen kennis maken met wat is nou vernieuwend denken. En in acht lessen uh, brengt zij de mensen naar een behoorlijk niveau toe. Maar daarnaast hebben we nog iets heel moois. En er is ook een aparte website van. En dat is de Stroomtaal. Dat is een jaar of zeven... Dan ga begrijp je eens even naar Juco's te Ja, ja, de, ja de, dan, dan doe de, ja, oh, de Stroomtaal. Ja, ja. Oh, ja. nog even. Het maak het verhaal nog even af als je wil. Ja. ja, Stroomtaal is een initiatief zeven jaar geleden geboren... Uh, ...waarin we proberen uh, Nederland vriendelijker te maken... ...door uh, taal, door denken, door handelingen, door uh, het gedrag, uh, door gevoel. En dat gaat door drie hele korte flitsende lessen. En die lessen heb ik overgedragen aan het joeken. Nou, ik krijg briefjes na één les... Dankje, dankje. dank, je, dank je, schrijft staat op mijn bureau. Ik heb een topavond gehad met mijn studentjes. En uh, volgende week weer verder. Nou, Djoeke, vertel even wat, uh, wat stroomtaal is. Wat, ja, wat stroomtaal is. Je gaat er, ik ga er weer meteen van stromen als ik er alleen nou aan denk. Ja, we zijn uh, drie avonden bezig met een uh, manier van denken... en een manier van leven. En... Uh, ja, ik ben uh, heel erg enthousiast daar zelf over. Het heeft mijn eigen leven verrijkt. Ik ben een stuk uh, rustiger en vriendelijker en ja, ik mag wel zeggen uh, gelukkiger geworden. En dat wil ik graag uh, overdragen. Inspireren, mensen inspireren. En dat gebeurt ook. Het is echt een wisselwerking die, die, die, waar Carmen het ook al over had. Die lichtjes in die ogen van die mensen van, oh ja, dat is het. En iedereen haalt hier wat anders uit. Het is een uh, heel buffet wat je aangeboden krijgt. en Het ene spreekt de een aan. Het andere spreekt de ander aan. En daar gaan we natuurlijk ook wel wat meer mee spelen. Als er uh, behoefte aan is. Maar over het algemeen uh, ja, het zijn het drie zeer boeiende avonden met stroomtaal. Klinkt uh, goed, Joke. Yes. Dan heb ik nog een andere vraag. Kun je nog iets over Karma vertellen? Kan ik, ja, wat we oh, nog okay. niet weten. Hoeveel tijd heb je nog? Nou, we, hebben nog uh, we gaan gewoon het volgende uur door als nodig is. Nou, uh, wat zal ik vertellen over Carmen? Uh, ik ga dan over mijn eigen ervaring mm -hmm. vertellen, natuurlijk. Ik uh, ben uh, waar jullie het in de uitzending over hadden, ook wel eens een uh, knoopje in mijn leven tegengekomen. En uh, met Carmen uh, in aanraking gekomen. En wat, wat ik zo fijn vind, is dat uh, uh, Carmen die, uh, laat je heel erg in je eigen kracht dingen uitzoeken. Dus zij is niet een figuur die zegt van, nou, uh, dat is een beetje dom. Je moet het zus en zo doen. Totaal niet. Ze inspireert je, waardoor ik echt het idee heb gehad van, je, ja, dat kan ik zelf. Ik, doe, ik kan dat zelf oplossen en ik weet zelf de manier hoe ik daarmee om moet gaan. En natuurlijk loop je altijd weer tegen dingetjes op dat je denkt van, nou, ik ben nou wel weer heel nieuwsgierig hoe ik dit weer op ga lossen. En ja... Toch lukt het iedere keer weer. En dan misschien alweer op een heel verrassende andere manier. Maar wat ik heel erg leuk vind van Carmen is dat ze heel erg inspireert. En uh, ja, lekker eerlijk is. Hè? Mm. <laughs> <Wat> <laughs> dit, ja, het is echt een spiegeltje voor mij. Mooi. Nou, ja. Ja, dankjewel. Echt een rijkdom. Ja. En heel veel succes uh, met al je trainingen. Dankjewel, En ook, uh, in het vervolg natuurlijk bij Carmen. Je bent inmiddels collega van Carmen geworden. Ja. Dus je, gaat, uh, je doet nu ook dingen. Ja, ja, ja, ja, met veel plezier. Ja. Nou, dankjewel. je wel. ik hoor dat je een hele. Dat hoor ik vooral van Duke ook, maar ik heb het jezelf ook horen zeggen. Je hebt een hele coachende mm. stijl van training Wat leuk. Ja, ja. En mensen die. Je bent niet zozeer degene die het vertelt, maar je bent meer degene die zegt: yo, zoek het maar uit. Ik, ik, ik rijk je dingen aan. En, maar het is vooral jou, jouw pad. Ja, ja, ja, misschien is een, een, een, een, een klein grapje uh, wat ik vaker uithaalde. Uh, uh, dat, ik, dat als, als mensen bij me zijn... en die vertellen dan hun misère... en dat het, het is ook... dan ontzettend ellendig... en ik ga er ook mee... ik krijg soms ook tranen in mijn ogen... als ik zo'n verhaal hoor... maar dan, dan ben je dat zo in kaart aan het brengen... en op een gegeven moment... dan, dan, dan, dan flapte ik eruit van... Jeez, ga je altijd zo beroerd met jezelf om... <lacht> uh, en dan staat iemand met de grote ogen... ja je aan te kijken... van ga ja, ik beroerd met mezelf om. Ik zeg, het is, kijk nou, zoals ik aan het schrijven ben, het is één grote prutzooi. Hoe krijg je dat nou toch voor elkaar? En ja, dan, dat, dat, het, er zit humor in, we lachen samen en er gebeurt wat. En ik geloof dat dat belangrijk is. Ja, ja. mooi. Je bent ook niet uh, te beroerd om ook te confronteren, hoor ik. Nee. In je training. nee. Ze nou, ja, zegt dat echt zo van, nee, pas maar op. Nou, nou ja, ik ben altijd wel heel lief voor. Ja. Ja. En de groepen zijn ook enig. De, de, de groepen die momenteel draaien, die zijn zo uh, gemotiveerd en zo bevlogen. Uh, het, uh, het feest, feest om les te geven. Ja, leuk hè? Ja. Maar ja, dat is natuurlijk wel een spiegel van jou. Uh, ja, heerlijk. Ja. Dat heb je niet zelf gecreëerd, toch? Ik, ik word ook geïnspireerd. <laughs> ja. Ja. En, uh, en laat me nog steeds inspireren. En veel boeken lezen, veel cursussen volgen. Corsa Merkels vind ik geweldig. Corsum Merkels. Ja. Dat is ook. Maar is dat niet een beetje gedateerd Dateerd inmiddels? Ja, nee, nee, nee. Dat is ook wel. Daar ben ik vorige... al zo 15 jaar mee bezig. En elke zo. maand weer een middagles in. En dat, ja, ik heb er vandaag weer in zitten lezen en het. het uh, Geeft, geeft, ja, dat zijn ook weer dingen. Dus het, is, het is vrij diep. Het mm. gaat vrij diep. Maar het, het brengt je weer tot zoveel mooie initiatieven. Ik vertaal het altijd meteen in doen. Mm. En dat hoor ik wel eens vaker. Dat, sommige mensen houden het bij lezen. En, en ik zet het om in, wat kan ik ermee? En, en hoe kan ik iets vormgeven? En, dus ja. ik heb alweer een heel hoofdstuk zitten overtypen... voor mijn cursisten. Tjonge, ja. jongen, en er zijn andere manieren voor, hoor, tegenwoordig. Ja. Ja, <laughs> boek, ja. ja je kan gewoon inscannen... en dan plop, plop, plop... en dan heb je het ook gewoon in tekst. Ah, dat is niet netjes. <laughs> dat is netjes. Oh, niet ja, dat. Ja, ja. Ja, ik heb net gecomplimenteerd toen... dat je het zelf allemaal lag ja. voor elkaar. Nee, ja, want het is wel netjes. Maar dat ga ik je misschien nog een keer uitleggen. Wie is jouw grootste inspirator? Mijn grootste inspirator... zijn alle tegenslagen geweest in mijn leven. Oh... Ik verwacht eigenlijk een naam, maar... Nee, nee. nee. Het zijn de grootste uh, knallen op mijn kop geweest. En uh, dat zijn de meest geweldige leraren. Uh, en, en de grootste tirannen zijn de grootste geschenken. Okay. En daar ben ik eigenlijk diep dankbaar voor. Ik heb ze niet meer nodig, maar ik ben diep dankbaar. Okay. Mooi hè, Mario? ja. Ja, goed hè? Ja. Noem maar even je website, kwamen uh, of, of, of hoe ja, ze kunnen bereiken. Het, het, ja, ik nou, heb ja. er drie, hoor. Ja, ik heb er drie. Ja. ja. Uh, www.karmendehaan.nl, met de C uiteraard. En er is www.stroomtaal.nl. staat ook een hele trefwoordenlijst hoe je woorden anders kan kiezen. En we hebben www.scienceofmind.nl. Maar als je bij karmadehaan.nl komt... dan kan je doorklikken naar de andere sites. Mm -hmm. En er staat eigenlijk ja, alles op wat nodig is. En morgen ook weer de link van deze uitzending. Hè? Dan kunnen mensen ja. terugluisteren. Ja. ja, en jouw website, of alle drie, daar weet ik eigenlijk niet. Kijk maar even op aan, die worden ook vermeld. Gaan je ze alle drie vermeld ja, erop? Ja, uiteraard. Uiteraard oh, ga je Dus ja. alle drie, de websites komen erop. Ook een, we maak straks nog even een mooie foto... Leuk. Komt ook op de website, dus ja. dan zien mensen ook een beetje wie je bent als, uh, als mens. Ja, het zit erop, Carmen. Uh, het gaat dat snel, hè? Ja, ja, ja. helemaal. Ja, dat we twee uur nu hebben en tot voor ja. kort hadden we maar één uur. Ja. En, toen, en ik snap nu echt niet hoe we dat toch godsdienst met één uur ooit hebben kunnen proppen. Dat kon ook eigenlijk niet. Dat kon ook eigenlijk niet. Nee, als nee. Als we het was altijd gehaagd en niet, uh, ja. niet leuk. Nee. Nou, we gaan even naar de muziek. Lieve luisteraars bij Inspiratieradio. We zitten er al uh, weer doorheen. Bij de, bij de uitzending bedoel ik. Want we zitten hier al nog erg in flow. En uh, op het puntje van de stoel. Het is ook heel erg uh, druk ook in de studio. Dus heel gezellig. Ja, he? Heel en, ja, hier. Heel gezellig. Mijn collega van Goedemorgen Zandvoort, Betty van Voorst Zit er ook. Vond je het een leuke uitzending, Betty? Ja, heel leuk. Ja, ja. ze zegt heel leuk. Ze heeft natuurlijk geen microfoon. Uh, Carmen, wij uh, hebben altijd een cadeautje. Uh, dat is het inspiratiespel, inspiratieradio, inspiratiespel. Oh. Het 2000 inspiratie, 2012 inspiratiespel, dus heel erg actueel geworden inmiddels. En dat is een spel gemaakt door onder meer Rob Spruit. Die de techniek doet. En ik, die anderen vergeet ik altijd het, maar je bent erbij. Dus roep hem maar even. Nou, dat is uh, Marike Verkerk, ja. Peter Tonen. De, Tone de kinderen zijn ook. Ja. Ja, bekende op het gebied van 2012 in de Mayas natuurlijk. En uh, Anselie van Driet. Die is hier ook geweest, ja. in de uitzending. Ja. Dus die hebben uh, waarschijnlijk wel mede door de uitzending koppen bij elkaar gegeven. Stopt. Dat, en, uh, ja, zo is het wel ontstaan. Door inspiratie Kijk, Ja, leuk leuk uit ontstaat he? toch nog wat goed. Of toch nog wat. Er ontstaan mooie, veel mooie dingen. Heel veel en, mooie uh, dingen. Nou, dit gaat dus over het Maya kalender. Uh, en het, uh, en je, als je dit spelt, dan leer je heel veel van jezelf. Dus geweldig, dat wil ik je aanbieden. Alsjeblieft. Oh, dankjewel. Ik ben het heel blij mee. Nou, Rob, heel erg bedankt. Ja, voor, graag gedaan. Voor de muziekbespreking en uh, voor je uh, techniek. Dat het weer feinloos ging. Ik wil Herman bedanken. Uh, Betty bedanken. Juke bedanken. En uh, jouw dochter? Beth mm -hmm. mm -hmm. heel erg ben je naam. Sharon. Sharon, sorry Sharon. Ja. <laughs> en Sharon die zit hier ook. Um, de volgende uitzending is op zondag 5 februari van 7 tot 9 avonds. En we hebben dan Marja Moors in onze uitzending. En zij gaat het hebben over dromen. Nou, daar hebben we het eigenlijk al een beetje oh. over gehad. Dus dan gaan we gewoon feilloos of naadloos gaan we dan door. <laughs> Met, uh... Spannend. Nou Mario, als je weer wil sidekicken. Nou, heel graag, ga Dan ja, we, kun je je droom uh, gaan inbrengen. Ja, dus goed. Als je ze nu even opschrijft. Ja, dan kan ik kan net zeggen, dan ga ik ze opschrijven. Twee uur, twee ja. uur weken. <laughs> en deze uitzending wordt dus samen met Mario gepresenteerd door mij, Richard Buitsnek. Tot dan wordt deze uitzending op zondag 7 uur en op woensdag 8 uur s'avonds herhaald. Ook kunt u vanaf morgen deze uitzending beluisteren bij Uitzending Gemist op onze site inspiratieradio.nl.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 dan heeft u een activiteit te melden op het gebied van bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Meld u dan naar agenda.inspiratieradio.nl. Dan zou Mario dat in de agenda zetten. Nou, na het nieuws kunt u gaan luisteren naar de New Age muziek van Peaceful Radio. Samengesteld en gepresenteerd door Benno Veugen. Wij zijn Mario van Linden en Richard Buitenink. En we hopen dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd als waarmee wij hem hebben gemaakt. Tot de volgende keer. Nou, We gaan nog wel luisteren naar een mooi gedicht voorgelezen door onze gasten. En dat heeft geen naam. En Carmen heeft geen idee wie het ook geschreven heeft. Maar um, ze gaat hem nu uh, voorlezen. Carmen. Ja. Wees wie je wilt zijn. Met al je plussen en je minnen. Met al je onrust en je pijn. En met je liefde diep van binnen. Met je zorgen, je vertrouwen. Met je vreugde en je leed. En met wat zich nog zal ontvouwen. En met wat je het liefste maar vergeet. Met je warmte, je bezieling. En met jouw spontaniteit. Met je prachtig gevoel voor humor. Met je stijl, je waardigheid. Wees wie je wilt zijn. Dan wint jouw licht aan kracht en gloed. Dan zul je stralen vanuit je kern. Omdat je dan jezelf ontmoet.